Dit is Johan Tjepkema met het NHL Journaal. Hoewel de Britse ministers zich gisteren achter de Brexit-deal hebben geschaard... is het vandaag nog steeds een spannende dag voor premier May. Volgens Britse media hebben zo'n ministers toch nog twijfels over de afspraak. En er gaan geruchten dat een deel van May's eigen partij... een motie van wantrouwen tegen haar aan het voorbereiden is. Later vandaag legt de premier een verklaring af over het plan in het parlement... maar er wordt dan nog niet gestemd. In Brussel opluchting. Er zijn afspraken gemaakt over de noord iersse grens, de financiën en de rechten van de EU-burgers. EU-brexit-onderhandelaar Barnier noemde het ontwerpakkoord met Groot-Brittannië een cruciale stap. In sommige regio's laat een kwart van de 14-jarigen na een oproep zich niet inenten tegen meningokokken. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Ieder jaar raken steeds meer mensen in Nederland besmet. Dit jaar zijn al 93 mensen ziek geworden van wie er 19 overleden. Jeugdartsen roepen jongeren in de krant op om zich toch te laten inenten. Volgens hem bescherm je met een inenting niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. Vanaf volgend jaar krijgen alle 14 tot 18-jarigen een oproep voor een vaccinatie tegen meningokokken. Nederland gaat een topambtenaar benoemen die het bestuur op Bonaire moet helpen met onder andere infrastructuur en betaalbare sociale woningen. Ook gaat de Nederlandse Belastingdienst helpen met het innen van belastingen op Bonaire. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Knops is er geen sprake van ingrijpen door Nederland... en is het bestuur van Bonaire akkoord met de maatregelen. President Trump heeft na aandringen van zijn vrouw Melania een veiligheidsadviseur aan de kant gezet. Mira Ricardell wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de Amerikaanse regering. De First Lady en Ricardell zouden ruzie hebben gekregen tijdens een Afrika-reis. Volgens CNN ging de ruzie onder meer over wie waar ging zitten in het vliegtuig. Het weer het kan eerst nog nevelig zijn. Later wordt het op veel plaatsen een zonnige dag. Het wordt daarbij 10 tot 14 graden. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dief. Als je de klank van het strand hoort. Dan denk ik aan mijn lief: met de sneltrein naar voort. Van daar mijn hart- dief. Als je de klank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 Het is zaterdag 10 november 2018. En vanuit de ZFM Studio op de Tolweg 10A, is dit goede morgen zandvoort. Een keer vanuit de studio. Ik vind het persoonlijk wel prettig, moet ik eerlijk zeggen. Nou, het is heel ja, gezellig. Het hoogland hoogland is, hoogland hoogland. Is, is hartstikke hoor. gezellig, maar ja, dit ja. heeft ook wel weer iets Ja, we hadden natuurlijk een klein beetje pech met, uh, met wat techniek. Ja, maar nou, uh, nou, ja, alles is deze weer geprepereerd, manier... het viel gelukkig Russens. allemaal heel erg mee. U hoort uh, trouwens, uh, Leon van S.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 En die zoeken echt alles uit. En al die foto's zijn ook trouwens te vinden op zandvoortmuseum.nl. Het is een hele grote database met allemaal foto's. Er daar, daar staan verklaringen ook bij? Er is... staan er ook ja, korte teksten. Want ja, je kan natuurlijk niet hele verhalen op gaan hangen. Maar ja, daar heb ik echt heel veel aan gehad. En uh, Volkert Bloemen. Uh, ja. Die heeft ja, ook een benen. heel mooi uh, boek geschreven. Daar heb ik ook heel veel informatie uit kunnen halen.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 Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw Je vraagt je steeds af is dus zijn me we wel trouw? En als ze eindelijk in je armen rust Dan zijn er weer tapers op de kust Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw Je vraagt je steeds af is dus zij me we wel trouw En als ze eindelijk in je armen rust dan zijn er weer tapers op de kust Wees verstandig en trouw nu gewoon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 Mij valt de mega kom, mij valt nooit de mega ta. Aha, Nederland, geef me een verkozen band. Oh Nederland, geef me een verkozen band. Neder met kousenband O oh Nederland, Nederland, geen met kousenband. Boerenkool met roggebrood eten wij in Nederland. Maar in Suriname reist met kousenband. Boerenkool is heerlijk, maar alleen in winterland. Wat moeten we anders eten in dit koude kikkerland? Nederland, geen met kousenband. O oh Nederland, Nederland, geen met kousenband. Hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan. dan neem ik mee Marie, Marie Mara met rulalala, Marie Marie Mara, Marie Mara met roelala. Marie Marie Mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik me zo fijn. Dan laat ik brie en bonen staan en heb er reuze geen. Marie Mara met Marie Marie Mara. mara.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 ja, toevallig is mevrouw Stuurman van de week bij me in de winkel geweest. Ja, leuk, en de ja. zoon is geweest al. En Els is al geweest, de dochter. Ja, ontzettend leuk. Ja, ja ik ben als een bij de potter, zandvoort. Dus... Jij bent een zandvoorter. Ja, niet geboren, maar wel opgegroeid. Nou ja. ja. Oh, dat, dat, dat, dat, dat ben je bijna echt, ja, hè? Ja, bijna echt, ja. Ja. ja. tenminste, dat is mijn ervaring. Ik ben er ook niet geboren. Dus ik word nooit een zandvoorter, nee. zeggen ze dan. Uh, dat speelgoed, maken jullie dat zelf? Nee, ik koop het in.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 Nee, maar ga je dan ook verhaaltjes erbij leveren? Dus dat ze, ze ook echt kunnen gaan werken met de poppenkast, Want anders staat dat nou, ding er, En ja, dan moet je nog ja, wat gaan doen. Ja, ja nou, Ik vind sowieso dat mensen hun eigen fantasie uh, heel erg... Uh, ja, ja maar soms gebruiken. is het, ja, het lekker om te helven. He? Een beetje douwen. Ja, het, het, het, het, het idee speelt. Laat ik, dat, uh, laat, ik mm -hmm. dat, laat ik het daarbij houden. Ik ga niets beloven. Maar het idee speelt zeker. Het uh, is niet de eerste keer dat het gevraagd wordt. Nou zeg je dat je gebruikt... Je hebt houten speelgoed en stof speelgoed. Nou...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 Uh, die gebruiken speciale verf. Tuurlijk, het, het is hout, het is geverfd. Dus daar kunnen dingetjes gewoon als je ermee gooit. Ja, maar, nou ja, dat, dat niet alleen maar je niet weet wat kinderen doen. Het ja. eerste wat kinderen ja. doen, is ja, iets in, in, de, de in de mond stoppen. Mond, ontkom je niet aan. En dat is natuurlijk allemaal beveilig. Dat, anders dan zouden ze het ook niet in zoeken. totale mogelijk verkopen. Heel goed. Wel heel belangrijk om te zeggen. Ja, ja, ja, dat, dat, dat, ja, dat ja absoluut dat soort ja. uh, en stof, natuurlijk geldt dat ja. hetzelfde voor. Ik, de... ik vind sowieso kinderen. Uh,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 Dus die, die, die, die, die haartjes die er aan zitten... Dan... Ja, maar oh, we dat moeten dat ook is... niet te voorzichtig zijn. Hè? Nee, niet. Ik, nee, ook niet. Ook. Uh, ik kan me nog een goed herinneren... dat uh, ik, ik had een broer en een zus die tien jaar achter mij kwamen. Ja. en uh, Die mochten eigenlijk veel meer als ik de tegenwoordige uh, bescherming ja. zie van kinderen. Tuurlijk. Ik denk dat we dat af en toe ook wel een wit tikkie ja, overdrijven. Ja, er is he? ooit eens op Facebook zoiets voorbijgekomen. Oh. Als je in het geboren bent tussen dit jaar en dat jaar, dan ken je dit niet... En dat was dat je vroeger achter op de fiets zat... zonder een riemen, veiligheidsstoel en toestand... maar je zat gewoon met je vingers tussen de veren van het zadel... en we leven allemaal nog. Ja, ja, de rol. ja, ja en dat, dat was fantastisch. We kwamen er wel weer ja, ja, tussen ja, ja, ja. en dat ja, was het, ja, dan dan was het ja, gelijk klaar. Ja, ja. doe je één keer, doe je ja. nooit meer. Ja, door, door. Dat klopt wel op. Nou, nou, Op een bepaald moment groeien kinderen ook uit het speelgoed, ja, hè? Klopt.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 Ja, ja. ja, die hebben ook connecties met elkaar. Die zitten namelijk ja, allemaal ja, op de playstation nou, zo het thuis. Zo de coureurs, die hebben ook allemaal eerst allemaal op de simulator zitten. Komt ze door. Door. Het komt uiteindelijk allemaal goed Dat kan best wel goed. Nog even het adres, hè, want we hebben het nu al gezegd... dat het uh, de oude bakkerij is ja. uh, op de Zeestraat. Maar welk nummer is het? Want niet iedereen weet het. Nummer 48. Uh, weet, nummer 48. direct tegenover Hotelkeur. Dus, oh, ga niet missen. Een klein stukje voorbij de kippentrap. Klein stukje voorbij, ja. Oké, en er is ook nog kukeluus.nl.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 Wat oh, mensen doen. Hè. Ja. Het gaat me niet om dat het een shop moet zijn, maar nee, dat je op een klopt. bepaald moment wel een he de, de, de, de, de, het ja, web wel kan ja, gebruiken ja, naar Maar nou, als mensen dus willen weten: van waar ja, kan ja. ik speelgoed kopen? Dan klopt. is dat misschien absoluut. een hele goede En zeker, zeker grootouders hebben daar zeer veel behoefte aan. Ja, ja. absoluut. Dat <laughs> is een ervaringsdeskundige dit. <laughs> nou, dat niet, maar het is altijd een heel gedoe om het juiste cadeau voor het kind ja, te Absoluut. Ja, klopt.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 You know the things are true I say this man is loving you well One is one Two is two It's the two of us, oh honey You can change my love for you One is one Two is two And it's true As you know that things are true I say this man is loving you and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 Uh, deze groep mensen, zodat ze niet terug in de kast hoeven als ze uh, in een zorginstelling uh, terecht moeten. Uh -huh, ja. uh, deze borrel... mensen die kunnen best heel hard zijn. Ja, dus uh, het, daar willen we... Ik het Heel zijn, stevig ja. hoor. Ja, absoluut. Ja. En uh, deze borrel is bedoeld dus voor deze groep mensen en sympathisanten... Uh, om mensen binnen Zandvoort in dit geval bij elkaar te brengen.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 En, en dat is leuk, want daar ja, dat kun je meezingen, ook veel meezingers erbij. Dus, hoe, hoe bereik je maar, mensen ja, hier? Dat was antwoord. mijn vraag ook, inderdaad. Oh. Ja. Nee. Ja, dat, dat, dat was mijn vraag, dus eigenlijk ook aan Roy. Roy die is betrokken bij AWD. Uh, uh, Onze Roy. En ik heb aan hem gevraagd, want hij is ook vroeger Roos ambassadeur. Hij is nog wel tweede lijns, geloof ik. Maar hij is niet meer. Uh, hij werkt ook. Hij het uh, dus dus, gewoon veel, lach, ja, precies.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 En misschien bij pluspunt. Pluspunt is sowieso een item wat bij mij op de agenda staat, ik kan het zeggen, omdat het ik ik belangrijk ik daar, is ja, om daar uh, echt goed naar te kijken. Ja, dus dat was al. Dat is al een punt op mijn agenda waar ik uh, waar ik naartoe wil gaan en en dus juist dat je de juiste mensen tatoe doorbreken. Ja, over, ja, ja hè, want Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ik zie ook absoluut. Hè, oudere mensen die vinden het allemaal maar een ja. beetje raar en uh, doen er een beetje lacherig over en. Uh, ja zo te kijken. En dan denk ik, ja, ga er gewoon bij zitten. Ga gewoon koffie drinken en ga gewoon laten zien dat je het niet anders bent dan een ander. Nee, ja. Ja, ja. Ze zeggen wel, het is wel altijd heel gezellig bij ze. Ja, <laughs> ja, ja bedoel ik dus. Alsof jullie dus, niet nou, ja. gezellig zouden zijn. Helemaal goed. Ja. Mijn createn, ik zeg tegen Roy ook altijd, je houdt van iemand. Van Precies. de mens. Ja, van en de en mens. hoe je dat inpakt. Precies. En die, het is dat is belangrijk. Allemaal niet belangrijk. En je kan natuurlijk ook nog, euh, laten we eerlijk zijn, er wordt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 en die behoefte hebben aan een beetje gezelschap... kunnen daar ook gewoon bij gaan zitten. Ja. En er wordt gezongen door ja. Anne. Ja. Dus dus ik weet niet welkom. hoe je zingt, maar het zal wel goed zijn... want dan mag je niet komen zitten. <lacht> ja. Ik ga u garanderen. Het klinkt goed. <lacht> heel mooi. Dus het van, het, het wordt dan dus maandelijks. Dus elke ja. maand rond deze datum. Ja, dus de, de, vierde laatste, de vierde donderdag. De vierde donderdag van de maand. vierde donderdag van de maand. Ja. Nou, dat is en goed. het begint om half zes tot zeven uur. Ja. Half zes. Tot zeven uur? Ja, okay. tot een uur of zeven. Nou ja, misschien kun je tegen die tijd ook nog iets inbouwen... bij XL van een maaltijd of zo. Ja, ja, daar hebben we er het er... inderdaad over gehad. Uh, eventueel kunnen mensen nog uh, nablijven. Uh, ja. rrr, en uh, geen en eten. hoor. is geen straf. hoor. Ja, precies. Je niets aan. Nee, nou, dus nou, ik denk nou, dat het vast, ook heel ja. leuk is om uh, dan met elkaar dingen als, wat gaan eten. als iets, iets met gedichten... Ja. met, met uh, wat dingen voordragen. Dat ja, werkt ja, over precies. het algemeen ook heel denk erg leuk. Daarom is het ook werkt. leuk om, om te beginnen met inderdaad wat zangmuziek... En, ja. uh, en dan uh, met de tijd uh, Goed. dat uit te breiden. Dank jullie wel voor jullie komst. En uh, ik ook, zou dan? zeggen, bij deze dus de oproep... voor mensen die daar behoefte aan hebben... ga naar XL op 29 november van half zes tot zeven uur... En uh, laat zien je dat je er bent. Helemaal goed. goed. goed. Helemaal, Helemaal goed. veel succes. Dank jullie wel. Bedankt. We gaan uh, luisteren naar uh, The Sweet, Papa Joe. En tot zo. Na het nieuwe. In the midday sunny they be on the drums. When Papa Joe comes to town. With his coconut and rain, they can all have.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 Never see a sad face in the marketplace when Papa Joe comes around. Through his coconut taste, you can see them race. Through the streets, you can hear the sound. Hop the ladies are laughing daily. Papa Joe's still thinking maybe. He'll always hear the people say, hey, hey, hey. hey. Papa Rumbo, hey, Papa Joe. Coconut Papa Joe, hey, Papa Joe. Papa Rumble, Rumble, hey, Papa Joe.